8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u het CNV. Dat komt net als het FNV met een hoge looneis. En we staan stil bij het overlijden van culinair journalist Johannes van Dam. Is nu het NOS-journaal.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 Volgens Merkel heeft de regering destijds nauwkeurig in de gaten gehouden waar de chemicaliën voor werden gebruikt. Alles wat we bis jetzt gezien hebben, um, was deze uitvoergeneeming voor een civiele nutzung. Keine nutzung voor uh, de herstelling van sarin. De chemicaliën zouden dus voor civiele doeleinden zijn, zei Merkel. Schilderij Who's Afraid of Red, Yellow and Blue is in de jaren 80 gerestaureerd met een andere kleur en een ander soort rode verf dan het origineel. Ook bracht de restaurateur twee vernislagen aan... die niet op het origineel hebben gezeten. Dan schrijft de Volkskrant op basis van het rapport... dat de gemeente Amsterdam verplicht moet publiceren van de Raad van State. Een kunstcriticus had via de Raad openheid geëist... maar Amsterdam is bang dat de zaak leidt tot schadeclaims... van nabestaanden van de restaurateur. Er is veel te doen geweest over het schilderij en de restauratie. Het werd vernield door een bezoeker van het Stedelijk Museum in 1986. De vraag of restaurateur Goldreyer goed werk had geleverd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 Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Waarbij vooral in het noorden en oosten een bui valt. In de loop van de middag gaat de bewolking overheersen. Valt er in het zuidwesten motregen. Tegen de avond vanuit het zuidwesten meer regen. Het wordt vandaag zo'n 15 graden. Morgen is het wisselvallig. In het weekend wordt het droger en wat warmer. Hoe is het op de weg inmiddels, Kees Het viel allemaal reuze mee tot nu toe. Is dat nog steeds zo? Ja, dat niet meer. Nederland ah. komt kennelijk zeer langzaam op gang op donderdagochtend. Dat is een thema wat wel vaker voorkomt. We zitten nu bijna op 100 kilometer... met alle dagelijkse fietsers in de Randstad. Vooral naar Amsterdam, de A8, bij knappen Koenplein. Uh, de A20-hoek van de land richting Gouda... Een ongeluk bij Vlaardingen-West levert 2 kilometer viel op. Speciaal voor Marcel is ook de A50 wakker geworden... voor richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht, er staat een auto stil. En vertraging op de A58 mede. Door vermochtend ook de situatie op de A16. Vanuit bergen op Zoom naar Breda. 3 kilometer bij knooppunt Etteleur. Dank Kees Kwaks. Schaligas of geen schaligas? That's the question. Zo dadelijk over meer dan twee minuten.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 NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Culinair journalist Johannes van Dam was dol op de kroket... maar ook op andere goedgemaakte snacks. We beginnen met de bitterbal. Dat oh, ziet er prachtig uit. Dat kan je meteen zien aan de ragout. He, er zit er echt een glans op. We staan zo stil bij zijn overlijden. Voor Bokstel kwam er gisteravond goed nieuws. De opluchting is dan ook groot. Want er kwam uitstel voor het proefboren naar schaliegas. Minister Kamp trekt anderhalf jaar uit om onderzoek te doen naar het boren... en wil daarna pas een beslissing nemen. Om half tien begint in de Tweede Kamer een hoorzitting... over de proefboringen naar schaliegas. Inwoners van Bokstel voerden de afgelopen tijd actie tegen de proefboringen... want hun gemeente was aangewezen als een van de proeflocaties. Een delegatie van een man of twintig uit Boksel verzamelde zich vanochtend vroeg voor het gemeentehuis om samen naar Den Haag af te reizen. Om tien voor zeven precies komt hij aanrijden, een grote touringcar, om de actievoerders uit Boksel naar Den Haag te brengen. Moest u nog lang nadenken of u vandaag wat mee zou gaan, want er is nu in het nieuws dat het allemaal wordt uitgesteld. Nee, dat hoefde ik helemaal niet. Nee. nee, als ze onder je huis doorboren, dan hoef je daar niet lang over na te denken. Wel? Dat gaat letterlijk gebeuren. Onder je ja, huis gaat er geboord worden. de gins, aan die kant, die ligt op minder dan één kilometer van onze boomkwekerij. En ze gaan onder al onze percelen door. Ja, We hebben 25 percelen. Ik word altijd wel een keer ergens getroffen. Snap je? Want wat is uw vrees? Oh, die zit aan de chemische kant dat ze dus rommel in de grond zullen achterlaten... dat er lekkage zal optreden. En daar kunnen u en uw bomen dus... niet tegen? Ik ben bang van niet, nee. En daar heb ik dus allemaal al een beetje uitgezakt. Nou, de borden worden al tevoorschijn gehaald, de actieborden. Minister, wij willen schone energie. Boren naar schaliegas. wat betekent dat voor ons drinkwater? Mirjam Bemelmans, u bent van het burgerinitiatief Schalievrij Bokstel. Het wordt nu uitgesteld. Is dat een eerste stap? En dat is een eerste stap. Dat is in ieder geval goed dat er naar ons protest geluisterd. En nu moet de minister nog naar onze argumenten gaan luisteren. U gaat nu naar Den Haag. Is het vooral om te luisteren of hoopt u ook nog gehoord te worden? Nee, dat is echt alleen maar om te luisteren. Zo zit de formule in elkaar. Ja, maar goed, even wel die borden bij u om vooral te laten zien dat u het er niet mee eens bent. Ja, die borden werken absoluut. Maar die mogen niet de Tweede Kamer af die mogen niet mee naar binnen. Ah, wat gaat u er dan mee doen? In ieder geval even bij de bus uh, laten zien. Ja. Wethouder Peter van de Wiel. Er wordt nu onderzoek gedaan naar alle mogelijke locaties voor proefboringen, heeft de minister bekendgemaakt. Maar wat houdt dat nu precies in? Dat weet ik niet. De minister heeft ons uh, niet geïnformeerd. Dus ik weet niet of dat iets voor bokstel uh, nog betekent. Maar voor ons is het ook niet zo relevant, want uh, wij hebben steeds gezegd... Uh, wij willen het niet in uh, bokstel, maar we willen het ook niet op andere plekken. En wat denkt u? Is het uitstel of is het nu ook afstel? Op dit moment is het uitstel, maar ik ben ervan overtuigd dat het uiteindelijk gaat leiden tot afstel. Dus heeft vertrouwen in Kamp, dat hij ook echt eerlijk gaat kijken naar alle argumenten? Ik heb er vertrouwen in dat de maatschappelijke druk zo groot is dat politici in Den Haag niet anders kunnen dan daarnaar luisteren. Dus heeft meer vertrouwen in de bevolking van Nederland dan in de minister? Oh, de bevolking is natuurlijk wel de basis waarop wij onze besluiten nemen. Dus dat is ook heel belangrijk dat de politiek daar ook goed naar luistert. En dat gaan ze ook doen? Daar ga ik vanuit. We gaan het zien. U gaat nu al vanuit Den Haag. Uh, is het vooral om te luisteren of gaat u ook nog even wat Kamerleden aanschieten... en zeggen, joh, hé, hey, uh, luister eens? Kijk, als ik de gelegenheid krijg om uh, na afloop van de hoorzitting... nog individuele Kamerleden te spreken, dan zal ik daar zeker gebruik van maken. Ja. En de minister? Heeft dat nog zin om hem even aan zijn jasje te trekken? Uh, waar dat mogelijk is, zeer ja, zeker... Nou, de bus in Den maar, hè? Oké, okay, ja, Goedendag. dat kan we doen. Dank je. delegatie uit Boksel onderweg naar Den Haag, dan komen ze naar u toe, meneer Vos van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Zult dus u ze begroeten? Vanzelfsprekend. Ik ben afgelopen zaterdag ook in Boksel bij die mensen op bezoek geweest, dus ik ken de meeste. Ja. Bent u blij voor ze? Nou, ik ben uh, blij dat er een verstandig besluit is genomen. Ik vind het ook logisch. Uh, de Partij van de Arbeid heeft natuurlijk de afgelopen weken kenbaar gemaakt... dat we vinden dat op dit moment niet schoon en veilig naar schadigast geboord kan worden in Nederland. Dat we onze instemming dus aan zo'n uh, proefboring uh, zullen onthouden. En dat betekent ook dat daarmee het draagvlak in de Kamer is gevallen. Dus ik vind het heel verstandig dat minister Kamp nu heeft gezegd... dat hij de zaak nog eens een keer heel goed gaat bekijken. Ik zeg er wel meteen bij wat ons betreft... Uh, ik heb het heel zorgvuldig bestudeerd de afgelopen periode... En dat vond ik ook belangrijk, want Schadigans biedt een hele goede economische optie voor Nederland. Maar wat ons betreft is het echt nu voorlopig van de baan. Oké, okay, voorlopig van de baan. Zou dat ook kunnen betekenen? Want dat is een beetje de vraag die ook leeft bijvoorbeeld in gemeenten zoals Bokstol... en ook bij het boerbedrijf Quadrilla, die we eerder spraken vanochtend. Of afstel uiteindelijk leidt tot... Uh, of uitstel leidt tot afstel. Wat, wat, hoe kijkt u daar tegenaan, meneer Vos? Uh, de Partij van de Haber is ervan overtuigd dat er niet schoon en veilig geboord kan worden. Dat zit in een aantal zaken. Uh, onder meer die chemicaliën, waar ook al gerefereerd werd... die worden toch op drie kilometer diepte in de ondergrond ingebracht... en mm -hmm. daarna weer teruggewonnen. Maar voor een deel blijven ze achter. En over een periode van enkele decennia kunnen die chemicaliën kunnen migreren... en die kunnen dan inderdaad in andere aardlagen terechtkomen. En daar is eigenlijk nog heel weinig van bekend... want we fekken wereldwijd nog maar kort, een jaar of tien, vijftien... Um, dus we weten dat het eigenlijk gewoon niet hoe het op langere termijn uh, die chemicaliën zich zullen gedragen. En er zijn natuurlijk voorbeelden bekend uit de Verenigde Staten die heel schrijnend zijn op dat gebied. Ja, maar denkt u dus dat, dat, dat we dat over anderhalf jaar wel weten, meneer Vos? Ja, daar kwam ik, uh, daar daar ik op. Als u me een heel even de gelegenheid geeft... En is het ook zo dat uh, die, die boorwand van zo'n put, uh, die, kan altijd, uh, die, cement, die wordt gesementeerd. Met name op het niveau waar het drinkwater ook is. Mm -hmm. Maar er kunnen breuken in ontstaan. En dan kan ook weer, kunnen die chemicaliën die daaruit vloeien. En het derde punt is dat er aardbevingen zijn. En in Nederland is gezegd door het rapport wat de regering aan de Kamer heeft gestuurd. dat dat drie op de schaal van Richter maximaal is. Maar TNO is geconstateerd dat in Canada 3,8 is voorgekomen. Dat vind ik gewoon te veel. Dus die drie punten bij elkaar. Dat, dat is de hoofdzaak waarom het nu zegt, het kan niet schoon en veilig. En ik voorzie ook niet dat over een jaar of over anderhalf jaar, dat we zullen zeggen, het kan wel schoon en veilig. Dus dat is dan ook meteen het antwoord op uw vraag. Ja. Ik denk wel dat over een periode van enkele jaren, als we meer weten over aardbevingen uh, en fracking, als we meer weten uh, over chemicaliën en ook betere methoden hebben om met bijvoorbeeld biologisch afbreekbare chemicaliën te werken, of met LTG-fracking, waar sommige meer organisaties in de VS, nee. heel erg tevreden over zijn. Ik denk dat we op dat moment opnieuw naar de zaak kunnen gaan kijken. Maar dan bent u niet tevreden met wat meneer uh, minister Kamp heeft gezegd. Dan had hij moeten zeggen, um, de komende jaren, decennia niet. Dan is het dus ah, wat u betreft een, een nee. Uh, de regering heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik, denk, ik heb ook eerder gezegd ik, dat het een heel verstandig besluit is van de minister. Ik vind het ook een logisch besluit, omdat er op dit moment geen draagvlak is voor proefboringen in Nederland... Uh, en wat dat betreft ben ik natuurlijk ook heel tevreden. Ja, uh, maar ik hoor toch ook u zeggen uh, dat over anderhalf jaar uh, er niets in dat opzicht veranderd zal zijn. Dus dat betekent, als ik goed naar u luister, meneer Vos, uh, dat u over anderhalf jaar uh, voor een eventueel positief besluit zal gaan liggen als PvdA. Ja, ik verwacht niet dat wij over anderhalf jaar uh, zullen instemmen. Ik denk niet dat de situatie dan wezenlijk is, uh, is, is veranderd. Maar ik zeg daar wel bij: de regering heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En alles wat de minister zal onderzoeken, dat zal ik met veel belangstelling bestuderen. Even naar de politiek nog, meneer Vos. Want er wordt hier en daar wel gesuggereerd dat dit uh, een uitruil is met de aankoop van de JSF. Is dat ook uw indruk? Ja. Nou, zoals u, zoals u wellicht weet, ik ben sinds een jaar gekozen in de Tweede Kamer. Daarvoor deed ik heel ander werk. En ik heb ook al eens een keer gedacht dat die allerlei deals werden gesloten. Maar tot mijn eigen verrassing. Ik het, welke... het niet gezien? Nee. Mensen, mensen bekijken echt uh, hier uh, met elkaar gewoon iedere zaak aan zich. Dan wordt er goed gekeken, zorgvuldig gekeken wat de argumenten zijn. En dan wordt er uh, een besluit genomen, en dat is hier ook gebeurd... En die, uh, die, uh, die JSF, uh, daar heb ik in het geheel uh, niets mee te maken gehad. Anders dan dat ik als fractielid daar mijn goedkeuring aan heb, uh, aan heb verleend. En dat we dat natuurlijk goed met elkaar hebben bestudeerd. Maar ja. is het is niet uitgereld tegen Schadigas. Nee, nee maar, ik niet. nog even voor de duidelijkheid, uh, want dan kunnen we het goed afsluiten. Wat u zegt betekent dat er deze kabinetsperiode geen proefboringen zullen plaatsvinden. Hè? Dat, dat mag ik opmaken uit uw uh, verhaal. Ah, dat, is alweer uw, dat is alweer uw eigen uh, conclusie. Uh, ik ben blij en ik vind het een verstandig besluit van de minister dat vandaag is genomen. Ik vind het ook een logisch besluit.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 En straks nog de reactie van de VVD. Tweede kamerlid René Leegte hoort u zo dadelijk na half negen. Verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. De opvallende zaken van deze spits die spelen zich nu af op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland. Een ongeluk bij Vlaardingen-West zorgt voor drie kilometer file en een afgesloten rechte rijstrook. Een auto die stilstaat op de A50 os richting Arnhem bij knooppunt Valburg. Vier kilometer file, die auto staat op de rechte rijstrook bij knooppunt Valburg. En de lange file op de a 59 knopen een zonzeel-os... na een aanrijding bij Drunen. De file begint al vanaf de afrit Dussen, 7 kilometer. De linker rijstrook is dicht. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. 17 minuten over 8. Uw baas moet u volgend jaar een flinke loonsverhoging gaan betalen. Dat wil vakcentrale CNV. We hoopt dat daardoor de koopkracht van werkenden enigszins herstelt. Maak vandaag bekend wat de inzet zal zijn bij de komende CO-onderhandelingen. En dus gaan we naar Maurice Limmen, arbeidsvoorwaardencoördinator bij CNV en ook de vicevoorzitter. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij zijn benieuwd, hoeveel gaat u eisen? Nou, wij bij het CNV, wij denken niet in termen van strikte bandbreedtes. Maar als u mij zou zeggen van nou, geef eens ongeveer een indicatie, dan denk ik dat je zou moeten denken aan anderhalf procent tot 3,5%. procent. Dan komt u aardig in de buurt van de looneis van FNV. Die eisen maximaal 3 procent. Ja kijk, wij uh, hebben bedacht dat het heel belangrijk wordt de komende tijd om heel goed te kijken bij welke bedrijven er mogelijkheden bestaan om nu wat meer, uh, een wat hogere loonvraag neer te leggen. Uh, in de afgelopen vijf jaar zijn uh, in Nederland de mensen erop achteruit gegaan. Uh, als we gaan kijken naar de inflatie over het afgelopen jaar, dus dit jaar, dan was dat uh, 2,75 procent. Nou, de, de gemiddelde loonstijging loopt daar ver op achter. Nou, dan zeggen wij, laten we nou kijken of daar waar het mogelijk is, of we daar wat op kunnen terugpakken. Ja. Meneer Limmer, dan gaat het niet zo goed in het bedrijfsleven. Moet er moeten mensen worden ontslagen en dan gaat u een looneis stellen. Is dat wel verstandig? Uh, ja, wij denken dat dat verstandig is. Vooral omdat het dus gaat om een gedifferentieerde looneis. Dus wij gaan heel goed kijken waar gaat het goed. En er zijn ook sectoren in de economie waar het helemaal nog niet zo slecht gaat. En daar dat eist is u dan ook bevestigd. geen loonsverhoging? Uh, nou, Waar het goed gaat, daar gaan we juist wel een ja, loosverhoging eisen. Maar waar het niet goed gaat. Ja. Nou, waar het niet goed gaat, dan zullen we wat gematigder zijn. En we zullen altijd rekening houden, ook met de situaties in bedrijven. Maar er zijn ook sectoren waar het wel goed gaat. Neem bijvoorbeeld uh, de exporterende uh, sector. We lezen in de uh, cijfers vanuit de overheid dat het daar hartstikke goed gaat. En dat het ook een sector is die steeds verder uitbreidt. Nou, dan zouden wij het mooi vinden als werknemers er ook een graantje we kunnen meepikken. Ja, en dan gaat u daar wat richting het maximale, kan ik mij zo voorstellen. Maar toch. Ja. Als u bij bedrijven die net aan het opkrabbelen zijn voor een looneis gaat... ook al is dat maar 1,5 procent... dan zou dat net de kleine groei in de dop kunnen smoren. Bent u daar niet bang voor? Nou, als het gaat om dit soort zeer beperkte loonvragen... als waar u het nu over heeft... dan kan ik me niet goed voorstellen dat dat dan precies het punt is... waarop het misgaat. En daar komt nog bij dat als je gaat kijken naar de afgelopen jaren... en naar de manieren waarop vakcentrales in Nederland... hun loonvraag hebben uh, vastgesteld. Nee. En als je kijkt ook wat de uitkomst is... dan is het buitengewoon bescheiden en gematigd geweest. Ja. Dus ik denk dat als het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid... vanuit de vakbeweging... dat uh, bedrijven ook daadwerkelijk uh, op een reële manier kunnen concurreren. Nou, dat doen we aan alle kanten. Ja, dat begrijp ik, maar die concurrentiepositie... juist van Nederlandse bedrijven, die is op dit moment nog steeds niet goed. En uh, nogmaals, dan gaat u juist uh, daar een looneis uh, stellen. Dat zou dan nou, juist een probleem kunnen worden voor die bedrijven. Als ze net aan het opkrabbelen nou, zijn. Uh, kijk, daar waar het... Uh, waar het kan, zullen wij een loonvraag neerleggen die wat hoger is. Daar waar het minder goed gaat, zullen we daar ook gewoon rekening mee houden. Dat doen we al jarenlang in de polder en dat zullen we ook blijven doen. Het enige verschil is dat we zeggen... jongens, als je gaat kijken naar de koopkracht... hoe die zich ontwikkeld heeft mm. in de afgelopen jaren in Nederland... dan willen we daar waar het beter gaat... daar willen we het nu ook wel eens een keer uh, daarvan mee gaan profiteren. Goed. De een van de grote problemen op het ogenblik in de Nederlandse economie... is de werkloosheid. U wilt ook afspraken maken in de CAO's over werkgelegenheid. Wat wilt u? Nou, wat wij heel erg belangrijk vinden, dat is dat mensen aan de slag uh, blijven. Uh, we, willen, we vinden het hoe dan ook heel erg belangrijk dat je uh, probeert om mensen te, te middelen van werk naar werk. En daar waar dat niet kan, en dat is ook een heel belangrijke afspraak uit het sociaal akkoord, daar willen we proberen om de WW te repareren, om ervoor te zorgen dat die op niveau blijft. Want je kunt uh, heel lang praten over de middelen van werk naar werk, maar het is uh, in een heleboel gevallen daar waar er geen werk is, is dat niet mogelijk. En dan is het gewoon belangrijk dat mensen gewoon recht houden op een fatsoenlijke WW. Maurice Limmen van TNV. En straks om half tien komt het CBS weer met de laatste werkloosheidscijfers. Zou de goede kant op kunnen gaan. Weet u dat ook al, meneer Limmen? Ziet u lichtpuntjes? Nou ja, wij zien wel een aantal lichtpuntjes. En dan met name in de exporterende uh, industrie. Ja. Daar zijn wel een aantal lichtpuntjes. Maar we blijven wel voorzichtig. Want uh, u uh, had het zelf net ook al over de werkloosheid. Een heleboel van onze mensen die uh, uh, belanden op dit moment op straat. En dat blijft voor ons een hele grote zorg. Hartelijk dank. Tot uw dienst. Zouden we natuurlijk ook met z'n allen wat kunnen besparen. Want Nederlandse consumenten gooien jaarlijks voor 2,6 miljard euro aan voedsel weg. Nou. Dat kan wel wat minder, of niet, Mark Robin Visser? Ik, uh, ik zoek even de grootste pan. Ik, wat is de grootste pan, jongens? Nou, ja, ik weet het niet. Ik denk niet uh, dat de grootste pan is. Mag ik mag maar deze maar eventjes doen. Ja, ja. Zet die daar maar vast, Lara. We zijn in de keuken van ik de, de uh, Pauluskerk. Aha. Uh, waar iemand uh, met... Ik zoek de grootste pan voor het ontbijt wat we moeten maken. Alleen, uh, we hebben tijdelijk geen stroom. Dus er staat nu iemand met een zaklantaarn op die glanzende pannen. Dus ga je, kom eens hier met dat lampje. Mevrouw Falten, ja. dit, uh, dit is groente Die hebben we vanmorgen uh, meegenomen uit de Zeef. groothandel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, daar is dus allemaal iets mis mee, hè? Die nou, komkommer ja, is krom. Het is krom, maar missen ze niks mee natuurlijk. Nee, nee. Rare tomaten. Ja, kro kromaat, hè, geloof ik dat het tegenwoordig heet. Ja, ja, ja. En uh, die, die worden hier straks in de keuken van de Pauluskerk uh, klaargemaakt. Dominee Couffé, waar is Dominee Cuvé gebleven? Ja, ik het zie het u doorgaan. helemaal niet. Ja. Maar je bent ook helemaal in donker gekleed. Ja, ik ben in donker gekleed en het is hier donker. Krijgt u nou vaak van dat soort, dit soort dingen? Ja, heel veel. Uh, dus um, uh, heel veel mensen in de Pauluskerk hebben niks te eten. Uh, waaronder de mensen zonder verblijfspapieren. En we krijgen uh, heel veel van dit soort eten... Uh, die we, uh, dat we uitreiken aan de mensen hier in de kerk. Ja. Nou, is het, het begint vandaag het World Food Festival. Hè? Dat is uh, in correct Nederlands, dus het Wereld Voedsel Festival. Ja, het is een internationaal evenement. Ja. En wat heeft u daarmee van doen? Nou, wij organiseren in de Pauluskerk 38 Hours Waste and Glory. We gaan hier het wereldrecord koken vestigen. 38 uur achter elkaar wordt hier gekookt. Met... Gaat, gaat u dat allemaal doen? Nee, nee, nee, nee. Daar hebben we een kok voor. Dat is Robert van Gammer. Die gaat straks uh, ook, uh, denk ik, uh, hoop ik wat koken hier. Ja. In de donker als het in lukt. Deze donkere keuken. Ja, ja, ja. ja. <laughs> En we koken met weest. Dus dat ja. is allemaal uh, voedsel wat anders weggegooid wordt. Ja. En uh, daar gaan we mee koken. En dat moet ook hier opgegeten worden in die 38 uur. Dus oh. de vaste bezoekers van de Pauluskerk hebben veel plezier ervan, hoop ik. Ja. En de vrijwilligers en ja, Rotterdammers die langs willen komen. En de dominee ja. natuurlijk ook, hè? Ja, je ja, bent wel, ook wel een smilpaap geloof ik. Ik, ik hou wel van Dus ja, wel hap. ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja dat... Zullen we gewoon toch maar proberen in het donker om te kijken of we al iets... Uh... Maar gewoon wat snijden dan, hè? Ja, dat ja. lijkt me wel, Komt ja. Misschien een fris, kou, een koud, koud ontbijt? Het wordt een uh, uh, koude salade. Een koude, vitamineuze salade. Maar dan toch maar even een... begin even met een snijplank en dan zien we wel hoe ver we komen... met al die kromme komkommers, ja? Ja. ja? Ik zou zeggen, aan de slag dan maar. Ja. Niet wachten nu, ik heb honger. Hey. Oh, Robert, Robert. Robert. Oké, okay, kom op. De, de, de kop is er. Dus het haalt, Goed zo. Ik zou zeggen, tot straks. We houden jullie op de hoogte. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. De Visser had al honger. Dat past goed bij het volgende onderwerp. Alhoewel, dat is niet vrolijk. Culinair journalist Johannes van Dam is namelijk overleden. U hoorde dat al. Hij verwierf grote fame met zijn recensies. Bekend is ook zijn standaardwerk, De Dikke Van Dam. Hij schreef ruim 20 jaar voor het Parool. Hoofdredacteur daar is Barbara van Beukering. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u nog zeggen? Heeft u hem de laatste tijd nog gesproken? Ja, gisterochtend om deze tijd, gisterochtend om 8 uur, was ik bij hem in het ziekenhuis. En uh, toen wisten we eigenlijk al dat, hij, uh, dat het een uh, aflopende zaak was. Hij heeft drie maanden in het ziekenhuis gelegen... en drie maanden lang de hoop gehad dat, uh, dat hij nog beter zou uh, kunnen worden. Maar gisterochtend uh, ja, had hij eigenlijk zelf ook besloten van staak de behandeling... maar dit, uh, dit wordt het niet meer. En uh, toen heb, heeft hij nog, was, was ik erbij terwijl hij een besmetje had en een kopje thee dronk... en heb ik een uh, half uurtje bij hem gezeten. En toen zei ik, nou, ik moet nu naar de krant... maar vind je het gezellig als ik om zes uur nog even terugkom en zei ja, hartstikke gezellig, tot straks. En toen kwam ik gisteren aan het eind van de dag... en toen was hij net weggegleden. Ach. Heeft, hij nog ja. iets, heeft hij nog iets lekkers kunnen eten voor die tijd, weet u dat, mevrouw van Beuken, nou, Want hield ik, hij zo van, hè? Ja, ja. nee, ik, nou, ik vrees het niet. Hij heeft nog wel van de week een, een heerlijke makreelsalade gegeten, weet ik, maandag. Maar ja, ik heb dus gisteren nog bijgezet een beschuitje met kaas. Nou, Ach, ik, dat, nou. Dat, dat was niet de lievelingseten, maar goed...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 Nou, hij was uh, ontzettend precies en punctueel. En uh, dat was natuurlijk ook, daarom was hij ook zo goed. Het was gewoon een wandelende culinaire encyclopedie. Ja. Maar hij was, ik uh, uh, bedoel, hij leefde echt voor zijn, uh, voor zijn werk en voor zijn restaurant En als wij ook maar iets veranderden, in één woordje in de door hem aangeleverde kop. Of... <lacht> Of zelf bedachten dat we misschien toch een andere foto van een gehaktbal bij moesten dan die hij had bedacht. Nou, dan, dan hing dan hij waren, aan telefoon. Dan waren we aan het dansen. Oh. Ja, ja, ja. Dan moest <laughs> ik weer naar Zwart om het weer goed te maken. Café <laughs> Zwart in Amsterdam, ja. ja. Bent u wel eens wat iets met hem gaan eten ook? Nee, dat heb ik, nou, dat heb ik echt wel honderd keer gevraagd. Maar dat mocht niet. Oh, Want oh wijze, niet? Hij, hij had altijd met zijn vaste assistent. En, um, en hij wilde met niemand anders eten, want hij zei... ja, als ik met jou ga eten, dan ga je er doorheen praten. Nou, dan had hij waarschijnlijk ook wel gelijk. <laughs> dat is lastig, hè? <laughs> hij wilde niet praten Hij het dus eten, alleen maar proeven. En dan had hij een, een, een, een, een, een cassette-recordetje uh, in zijn zak... en dan sprak hij dus in dat hij allemaal proefde. En daar wilde hij niet bij afgeleid worden. Dus uh, wij, uh, wij spraken dus af in, in uh, Café Zwart, op het spui in Amsterdam... tegenover zijn huis... En dat deden we vaak, maar dan dronk hij thee en ik een biertje... Maar dat uh, heb ik helaas nooit met een uh, mogen of kunnen doen. En, en um, hij, hey, u zei het al, is belangrijk geweest voor uh, de stad, voor Amsterdam, voor, voor de krant, uh, voor uh, Culinair Nederland, dat heeft heeft prachtige kookboeken geschreven. En, en inderdaad uh, de dikke van Dam, die, bijna een encyclopedie. Waarom is die eigenlijk nooit, um, want dat werd vandaag ook al geopperd, in het buitenland bekend geworden of, of nog verder uh, buiten Amsterdam? Nou, kijk, wat, wat ik hij, hij, nou dat weet ik eigenlijk niet precies, maar wat ik wel weet, is ik heb zes jaar met hem gewerkt en hij had een, een hele zwakke gezondheid. Mm -hmm. En zijn actieradius werd gewoon steeds kleiner. Dus uh, de laatste jaren moest hij zich ook nood op een scootmobiel verplaatsen. Ja, dat is natuurlijk niet een, uh, een fysiek gegeven dat je denkt, we gaan trekken eens even de wijde wereld in. Nee, nee. Dus daarin was hij gewoon beperkt. En, uh, maar goed, Amsterdam was voor hem ook groot genoeg. Ik bedoel, we hebben hier natuurlijk honderden en honderden restaurants. Dus uh, hij is nooit uitgegeten geraakt. Nee, besteedt u uw krant vandaag nog extra aandacht aan zijn overlijden? Ja, uiteraard vandaag, morgen, zaterdag. Wij blijven er nog wel even bij stilstaan, want het was wel echt ons grootste icoon. En wij zullen hem ook echt uh, ja, heel, heel erg missen. En ik weet ook zeker dat de lezers hem heel erg zullen missen. Want wij doen natuurlijk ook al jaren lezersonderzoek. En hij komt altijd uit elk lezersonderzoek... als de meest gewaardeerde en meest gewezen auteur van de krant tevoorschijn. Dus... Uh, het is echt uh, het zal een groot Ja. Nou, we zullen de cijfertjes missen bij de restaurants. Je ja. werd altijd opgeplakt, hè, door uh, restauranteigenaren. Ja, ja nou, alleen als het een goed cijfer was. Ja, als het een <laughs> plus was, hè? Ja, zo is dat. Nou, bedankt dat u even bij ons in de uitzending wilde komen. Oké, okay, graag gedaan. Barbara van Beukering, hoofdredacteur van Het Parool.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 GroenLinks, PvdA, VVD en D66 reageren met instemming op het kabinetsbesluit... om extra onderzoek te doen naar de risico's van schaliegasboringen. De proefboringen worden anderhalf jaar uitgesteld. De gemeenten waar de proefboringen zouden plaatsvinden zijn opgelucht... en hopen dat de boringen nu helemaal van de baan zijn. De Syrische president Assad zegt dat hij vastbesloten is om chemische wapens te vernietigen... maar dat het wel een jaar kan duren. Dat is volgens hem een heel ingewikkeld en duur proces... In een interview voor een Amerikaanse zender hield hij vol dat het leger niet verantwoordelijk is voor de gifgasaanval van Augustus in Damaskus. En Interpol heeft gisteren de man gearresteerd die ervan wordt verdacht het brein te zijn. Achter de internationale matchfixing Dat werd in Singapore opgepakt, samen met nog veertien anderen. Matchfixing, het manipuleren van sportwedstrijden, wordt door de internationale sportbonden gezien als een van de grootste bedreigingen van de internationale sport. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Michiel Severin, wat brengt ons vandaag? Goedemorgen, Lara, we hebben vandaag een. We hebben vandaag een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het is vanochtend heel vriendelijk weer. Enkel buitje, vooral in het noorden en oosten van het land. En in de rest van het land is het eigenlijk grotendeels droog... op een heel lokaal spatje. Naar. Dus eigenlijk prima omstandigheden. Natuurlijk geen zomerweer, wat we twee weken geleden nog hadden. Maar voor de herfst is dit heel normaal. Ja, het komt er Vanmiddag wel aan, wordt het... he, zei je eerder. Ja, precies. Het wordt geleidelijk weer wat beter op de wat langere termijn. De luchtdruk gaat stijgen vanaf morgen. Eerst krijgen we later vanmiddag en vanavond nog te maken... met de storing die wolken en regen brengt. Maar morgen trekt dat al weg. En daarna zien we op de barometer dat de luchtdruk gaat stijgen. In het weekend ligt het hoge drukgebied dan echt boven Nederland. En dan hebben we heel rustig weer wolkenvelden. Ook zonnige perioden. En ik denk dat het zondag op diverse plaatsen weer 20 graden wordt. Dus dan kunnen we spreken van de aangenaam nazomerweer. Heel fijn, Michiel. Dank je wel voor deze boodschap. Nou, de verkeersinformatie bij de ANWB is kwaks met een redelijk normale ochtendspit... maar hier en daar gaat het goed mis. Ja, precies. Een beetje klassieke donderdag. Tot een uur of acht is er niet zo gek veel aan de hand... en dan slaat iemand op de trommel en gaat het mis. Op de A20 richting Gouda vanaf Hoek van Holland... een aanrijding bij Vlaardingen-West, 6 kilometer vanaf Maasdijk. Een ongeluk op de A58 begint op zo richting Breda... tussen Zeggen en sint willeboord 4 kilometer. De linker is daar afgesloten. En veel vertraging is er nu op de A59... vanuit het knooppunt Zonzeel naar Os behoorlijk ongeluk met vijf personenauto's bij Drunen. 9 kilometer file. Er staat file vanaf Waspik. De linkerrijstrook is dicht. En wie niet aan wil sluiten kan vanaf knoop met Hoijpolde omrijden. En die volgt dan via de borden Gorkum-Nijmegen over de A27, de A15 en de A2. Al-Qaeda mengt zich nadrukkelijker in de strijd in Syrië. Lex Runderkamp vertelt er zo over naar de steen. Als je altijd ICT'er bent geweest en je valt een keer uit het reuzenrad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 Aan Al-Qaeda-gelieerde strijders Ze zouden in het noorden van Syrië... een plaats vlakbij de Turkse grens in handen hebben. Maar er zijn wel tegenstrijdige berichten over. Stadje Azaz was tot dusver in handen van rebellen van het vrije Syrische leger. En die plaats ligt vlakbij de belangrijkste grensovergang met Turkije. We hebben contact met verslaggever voor het Midden-Oosten, Lex Runderkamp. Lex, ja, het lijkt dus ook op een onderlinge strijd. Verwarring over wie de grensplaats in handen heeft. Wat weet jij? Nou, er heerst op dit moment, uh, ja, ze, ze noemen het een broeierige stilte... in dat stadje Azad, Azaz, nadat gisteren uh, aanhangers van Al-Qaeda... die in Syrië vechten onder de naam ISIS... raakten met het Vrije Syrische leger. Volgens de rebellen van uh, het Vrije Syrische leger... is het gevecht ontstaan omdat Al-Qaeda-strijders tientallen inwoners van, het, van dat stadje Azaz arresteerden... onder wie een Duitse arts in het lokale ziekenhuis... die, hè, die Duitse arts wilde die uh, mans van elkaar daar niet zien. De ruzie liep zo hoog op dat er een ja, tiental doden viel... dat men schietend achter elkaar door het dorp reed... tot aan de grenspost met Turkije belandde, vijf kilometer verderop... En ja, gisteravond laat zijn de leiders van alle bewegingen... daar met elkaar in gesprek gegaan. En sindsdien heerst er dus die broeierige stilte. Ja, maar is het nu duidelijk of het um, om Alkeide gaat... en of die plaats veroverd is? Ja, het gaat absoluut om, om, om Al-Qaeda, die daar dus onder de naam ISIS opereert in Noord-Syrië. Die, die hebben een vrij grote basis bij een militair vliegveld vlakbij Azaz. Daar zitten ze, dat weet iedereen daar. Ze overleggen dagelijks met de rebellen van het Vrije Syrische Leger over wat er gebeuren moet en wat voor militaire acties ze willen doen. Mm -hmm. Dus dat ze daar zijn, is absoluut een feit. Uh, de berichten gisteren dat ze de stad Azaz hebben overgenomen, nou ja, dat heeft waarschijnlijk te maken dus met wat ik net beschreef met die uit de hand gelopen ruzie die tot, tot zware schietpartijen heeft geleid. Het ja. is nu ook, begrijp ik, mensen beschrijven mij het als een enorme drukke plek op dit moment. Allerlei versterkingen van beide partijen zijn er naartoe gekomen. Het is dus een, echt een standoff daar aan de grens met Turkije. Ja, je zegt het al. Het is een belangrijke grenspost. Wat voor gevolgen kan dat hebben? Ja, als Al-Qaeda al de grens tussen Turkije, NATO-land uh, en Noord-Syrië in handen krijgt, dan, dan ontstaat er, denk ik, daar in het noorden wel een hele nieuwe situatie. Uh, Al-Qaeda heeft al twee steden in het noorden in handen. Er is niet zo heel veel aandacht aan gegeven de afgelopen tijd, maar die, die hebben ze dus al en daar zijn ze daar hebben ze de macht niet uit handen gegeven. Dus uh, hoewel ze nu aan het praten zijn daar aan de grens met Turkije, is de kans dat de al qaeda achtige groep ISIS uh, de grenspost in handen gaat krijgen... of in ieder geval grotere invloed op die post gaat krijgen. Ja, en dat maakt natuurlijk Turkije nerveus, de NATO nerveus, de Amerikanen nerveus. Dan krijg je toch wel een hele gevoelige nieuwe situatie daar. Hoe heb je enig idee hoe komt het dat de strijd tussen gemadigde rebellen... En, en radicale islamisten steeds verder oplaait? Nou ja, het, het heeft er vooral mee te maken dat Al-Qaeda nu al een jaar... zeg maar, uh, helpt bij de strijd tegen president Assad. En tot nu toe deden ze dat uh, en werden ze gezien als grote vechthelden. Maar ja, en zo langzamerhand beginnen die Al-Qaeda-bewegingen... natuurlijk ook hun macht op te eisen. En de Syriërs hebben daar begrijpelijk moeite mee. En dat leidt tot tal van conflicten. Het zat daar echt aan te komen. Nou, Lex Runderkamp, onze Midden-Oosten-verslaggever. Dankjewel Lex. CBS maakt over een klein uurtje bekend of de werkloosheid in augustus weer is gestegen. Of misschien wel niet. Misschien valt het mee afwachten tot half tien. Eén sector waar in de afgelopen jaren veel mensen hun baan zijn verloren is de bouw. Maar daar lijkt het heel voorzichtig wat beter te gaan. In ieder geval wel met bouwvakker Ronald Koopmans. Hij werd vorig jaar bij bouwer G. Rook uit Vollenhoven ontslagen. Maar bij diezelfde baas is hij nu weer aan het werk. In de Heilige Geestkapel in Vollenhoven, het oudste gebouw van Vollenhoven, zijn Bart en Ronald aan het werk om te restaureren. Ongeveer tien mensen gingen er allemaal uit. Ja, en daar zat ik dus ook bij. Uh, zag je dat aankomen? Want het ging natuurlijk al wat slechter in de bouw. Ja, dat zag je wel aankomen. Ja. Je wist het. En je weet dat het kan gebeuren. En dat het overal slecht ging. Maar nu toch weer aan het werk. Ja. Gaat het zo goed in de bouw? Want ik hoor van meer bouwbedrijven dat het weer voorzichtig wat meer klusjes zijn. Nou, hier rondom in de buurt, zeg maar, in Steenwijk, dan, dan, dan hoor je wel dat het wel, uh, steeds meer aantrekt bij je. Uh, aan, ik, zeg maar. Was je verbaasd dat je weer aan de slag kon? Zo snel al. Daar was ik wel verbaasd om. Dat uh, had ik niet verwacht. Maar dat is nu wel iets anders, neem ik aan. Want daarvoor had je misschien een vast contract, nu niet meer. Nee, daarvoor had ik een vast contract en, uh, en nu zit ik dan via een, uh, via een uitzendbureau. Vind je dat vervelend? Nee, nee. Het is wel minder zekerheid, als dadelijk het werk weer ophoudt. Ja, dat is wel zo. Ja, je hebt nu wel werk en dat is toch het belangrijkste. De eigenaar Geurje Rook staat naast mij, staat ook in het kapel... Zijn dit nou de klussen waarvan u het moet hebben? Nou, op dit moment wel. Uh, de nieuwbouw die, uh, ligt hier toch wel uh, behoorlijk stil. Dus we focussen echt op het uh, onderhoud en vernieuwen van uh, bestaande gebouwen op dit moment. En dan met name uh, lukt dat uh, door die uh, 6% BTW-regeling die we op dit moment hebben. Dat het nu voor 6% kan in plaats van 21%? Ja, dat uh, scheelt uh, echt uh, de opdrachtgever ook in de portemonnee. En die haalt dus gewoon klussen nu naar voren en uh, maakt daar gebruik van. En zeker ook in dit gebied zie je dat aan de riedekkers bijvoorbeeld. Uh, die hebben het gewoon stikdruk uh, met het vernieuwen van daken. Ronald, die naast mij, die werkte een jaar geleden werkte die ook al bij u. Die moest toen weg, want hoe, ga, hoe ging het toen met uw bedrijf? Ja, toen, uh, we hadden toen 25 mensen aan het werk. En uh, door de crisis uh, moesten wij toen man uh, ontslag aanzeggen. Dan hadden we dat niet gedaan hadden we waarschijnlijk niet overleefd. Maar nu staan we hier een jaar later, staat al toch weer bij u te werken? Ja, daar ben ik heel erg blij om. Maar ja, dat komt dus puur door die 6 procent. Die maatregel, die houdt geloof ik maart volgend jaar alweer op. Is dat ook de reden waarom u Ronald bijvoorbeeld niet in uh, vaste dienst neemt? Omdat misschien dat werk uiteindelijk weer voorbij is? Ja, zeker. Uh, dat heeft er zeker mee te maken. Maar ook met uh, de star uh, ontslagregelgeving uh, die we hebben in Nederland. Uh, wij moeten, denk ik, gewoon naar een uh, veel flexibeler arbeidsmarkt... En ik zeg al jaren, als die arbeidsmarkt flexibel was, waren er meer mensen aan het werk. En daar sta ik nog steeds achter deze uitspraak. Omdat we dan sneller kunnen schakelen. Misschien iets meer werkgelegenheid. Dus weer in de bouw. Straks half tien, dus de cijfers van het CBS. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Vandaag begint in Libië het proces tegen Saif al-Islam, een zoon van Gaddafi. En tegen de beruchte chef van Gaddafi's geheime dienst, al sinoussi Ook 28 anderen uit het vorige regime staan terecht. Twee jaar geleden bagatelliseerde Saif alle beschuldigingen van moorden. En noemde hij het grote grap. Come on, they accuse me of uh, killing people. Everybody knows. Even the rebels themselves. Ze zijn niet me of using van vervalsing, want ik ben niet in de armee, ik ben niet in de regering. Dus voor mij, om verantwoordelijk te zijn voor mensen, was het een grote joke. Arabisten en journalisten Esmeralda van Boon is in Libië. Gaan we daar praten we over het proces tegen Saif en de anderen uit het Gaddafi-regime. Eh, Esmeralda, goedemorgen. Goedemorgen. Kun je het nog eens vertellen waarvoor staan ze nou terecht? Nou ja, eh, Sef al-Islam, de zoon van Gaddafi, eh, die staat terecht, maar die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden uh, tijdens de revolutie. En de aanklacht tegen F.S.N.U.S.I., uh, hoofdinlichtingendienst... die 30 jaar lang heeft gediend onder het regime van Gaddafi... en zijn rechterhand was. Um, de aanklacht tegen hem is wat concreter. Uh, hij uh, staat bekend om zijn gruwelijkheden, martelpraktijken en executies... waaronder een executie van 1200 gevangenen in een gevangenis. Daar was hij verantwoordelijk voor. Hmm. En al-Sanousi is in Tripoli. Zeef uh, wordt gevangen gehouden hè, door een machtige militie in het westen van Libië. Denk je dat hij bij het proces in Tripoli zal zijn? Uh, nee, dat denk ik niet. Ik sprak gisteren uh, mannen uit Zintaan. Dat is uh, een stad 180 kilometer ten zuiden van Tripoli. Waar Seef islam wordt vastgehouden door de militie van Zintaan. En uh, die mannen zeiden ook: van, nee, wij gaan hem sowieso niet uitleveren aan Tripoli. Waarom zouden we ook? We hebben in Zintaan ook een rechtbank. Dus hij kan prima berecht worden in Zintaan. En het is voor de, de mensen in Zintaan een onderhandelingsmechanisme uh, geworden. Op het moment dat zij hem nog hebben, hebben zij uh, een sterkere onderhandelingspositie richting het regime in Tripoli. Dus ja, hij zal niet uitgeleverd worden. Nee, want zijn ze van plan zelf ook om hem te berechten? Om een rechtszaak ja, te, te houden? Ja, dat is wel de bedoeling. Ze willen hem inderdaad gewoon in Zintaan, in de rechtbank, daar uh, gaan berechten. Nou is dit een groot en belangrijk proces. Voor Libië, is het land daar wel klaar voor? Um, ja, het is heel grappig. Want gisteren heb ik uiteraard meerdere mensen gevraagd over dit proces. En toen werd mij op een gegeven moment gezegd... het lijkt wel alsof jij de enige bent die geïnteresseerd is in dit proces. Want hm. ja, ons maakt het allemaal niet meer zoveel uit. Wij weten wat ze hebben gedaan. En we weten ook wat de uitkomst is. Dus laten we ons alsjeblieft richten op andere zaken. Namelijk dat het hier weer stabieler wordt. Uh, maar het is inderdaad een groot proces... en de Libiërs zelf zeggen dat ze er klaar voor zijn... Uh, en dat ze het aankunnen... en dat ze het niet met behulp van internationale machten willen... maar dat ze het gewoon uh, zelf willen gaan doen. Of ja. het ook een fair ja. trial gaat worden, ja, dat is wel even de vraag. Ja, want, Esmeralda, uh, je zegt uh, ze weten wat de uitkomst zal zijn. Wat, wat, wat denken ze dan? Nou ja, door de, uh, ze zeggen we weten wat ze hebben gedaan... En, en daar staat maar één straf op hier in Libië... dat is namelijk de doodstraf. Aha. En zij zeggen, dat kan ook niet anders dan dat dat, dat zal zijn. En waar men uh, in het buitenland erg bang voor is, en zo zijn bedenkingen bij het proces heeft, is namelijk in hoeverre kan de veiligheid van de advocaten, van de getuigen en van de rechters worden gegarandeerd. Hadden deze men, mensen eigenlijk niet voor het internationaal strafhof in Den Haag moeten verschijnen? Ja, die wilden hen graag berechten, maar Libië heeft geweigerd om ze uit te leveren. En dan houdt het op natuurlijk. Dus worden ze ja. in Libië berecht. Tenminste, eerst El Zanoussi. Esmeralda van Boon, hartelijk dank. Graag gedaan. Dan. Kees Kwaks met de verkeersinformatie. Toch een beetje uit de hand gelopen nou, deze spits. Ja, inderdaad. Bijna 200 kilometer. En veel ongelukken aan het einde van die spits. De A13, daar ging het in beide richtingen mis. De Rotterdam-Den Haag. Er staat nu richting Den Haag nog 6 kilometer bij Delft-Noord. Daar is de linker rijstrook nog dicht. Op de A20 richting Gouda vanuit Hoek van 105 5 kilometer na nog bij vralingen west De meeste vertraging is op de A59 knopen Zonzeel-Os... tussen Hooipolder en Drunen, 12 kilometer. In Rotterdam wordt vanochtend een ontbijt gemaakt van voedsel dat normaal gesproken wordt weggegooid. En Mark-Robin Visser, we gooien nogal wat weg. Wij gooien, heel. Ik heb, ik heb cijfers, nou echt, daar schrok ik zelf ook een beetje van. Allereerst om maar even dat monumentale getal 50, ja. 50 kilo per persoon per jaar... gooien wij aan voedsel weg. Ja. En als je dat dan uitrekent, dat is allemaal onderzocht... dan hebben we het over 2,6 miljard euro, wat wij als consumenten weggooien. En dan hebben we het nog niet eens over de supermarkten... over de horeca en de tussenhandel, enzovoorts. En nou, en de wie? En de boeren. De boeren zelf, natuurlijk. Ja, er blijft heel veel op het land liggen wat niet gebruikt wordt... Ja. Dus dat uh, is eigenlijk de eerste stap die moet gebeuren. Robert van Gammeren is chef-kok van restaurant Fritsi. En die staat hier nu in de keuken van de Pauluskerk. Want daar zijn wij nu. Ja. Iets in elkaar te flanzen. Wat, wat uh, wordt dit? Uh, als het goed is wordt dit een uh, pizzabodem. Ik heb net uh, de topping gemaakt. En ja. dan gaan we eigenlijk een uh, pizza van uh, nog niet gebruikte groenten uh, maken. Dus groen koemers, een nou. beetje tomaatjes. Er een klein pepertje doorheen. En, als het goed is, een mooie pizza -bodem, zo zometeen. En even voor de duidelijkheid, het overgrote deel van alles wat hier gebruikt wordt... is wat in, in jargon wel waste wordt genoemd. Ja, klopt. Afval. Uh, nou, niet zozeer afval als niet genuttigd eten. Het is geen spul wat uh, zo direct de prullenbak ingaat. Uh, tenminste, dat gaat het wel, maar dat zou niet moeten. Uh, het zijn, dat zou niet moeten, ja. Het zijn producten die afgekeurd worden omdat ze krom zijn... of omdat ze te dik zijn of te lelijk. Ja. Terwijl, qua smaak is er niks mis mee waar smaak is er niks mis mee. Ik loop even naar Dominee Cuvé... want die staat hier ook. Gelukkig is het licht hier weer aangegaan, Dominee, in de kerk. Ja, zo zie je maar. Zelfs in de kerk gaat het licht aan. Ja. Zeg, uh, we zijn niet voor niks hier in de Pauluskerk... want nee. u heeft veel te maken met wat hier dus ook waste genoemd wordt. Ja, we hebben uh, al, een, al een tijd voeren we een campagne die heet Bed, Bad, Brood. Dus we vinden dat iedereen, zeker vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren... recht heeft op een minimum aan bestaan, Bed, Bad, Brood. Ja. En als je dan tegelijkertijd constateert... dat als het om dat brood gaat, dus om eten... dat er zo ontzaggelijk veel wordt weggegooid... Ja, dan voel je wel dat er een hele duidelijke koppeling uh, is. Want het kan natuurlijk niet zo zijn dat, je, dat er mensen niet te eten hebben in dit land... terwijl er zo ontzaggelijk veel wordt weggegooid. Nou, dat is een belangrijk thema in het World Food Festival... dat hier vandaag in Rotterdam begint. Ja, Dus nu even in de picture, hè, dat verhaal over wat weggegooid wordt. Maar ja, dan vraag je je toch af, meneer de kok... als straks over vijf weken het festival weer is afgelopen... Is dan de belangstelling ook weer weg? Uh, ik hoop het niet. Nou, sowieso, het hele festival gaat natuurlijk niet alleen over waste. Het gaat ook over gewoon alle andere culinaire aspecten. Uh, wij willen daar wel juist aandacht voor vragen. Oké, okay, richt je niet alleen op de, op de high-end van de keuken. Maar ook juist inderdaad op van eten is voor iedereen noodzakelijk. En niet iedereen kan erbij komen. Ja. Dus ja, uh, het zal voor een aantal mensen misschien van de radar af zijn. Maar voor een heleboel mensen zal het niet van de radar af gaan. Want die hebben gewoon honger. Ja. Nou, hoe is het met bodempje ondertussen? Het vindt een beetje een dunne, een beetje een raar dingetje. We hebben een deegroller nodig. Moet, hebben we een deegroller, dominee? Is er een, hebben we een Paulus oh. getwijfeld? Gaan we nu op zoek naar de deegroller. Heb je toch altijd bij dan je? Zien we... Ja, nee, ik heb een schroeven maar daar oh. hebben we nu niks. niks <lacht> jongens, een Pauluskerk deegroller. Kom op. Ah, we, we, we, we zien er al. Weggooien van goed voedsel. Hoort u Mark-Robin Visser na negen uur ook nog even. Waar ga je naartoe eigenlijk? Mooi, oh, hij is weg. In de keuken. Hij zoekt een het rollen. to hold you tight. Receives it right, makes it out of sight. And Is het is hier een zoete inval in de studio waar Marcel Volop gefeliciteerd wordt door allerlei collega's. Dit was zo'n smokey Sphinx van ABC. Het NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht uit de jeugd. Als er nu gemeenteraadsverkiezingen in Roermond worden gehouden, stemt het gros van de VVD stemmers op de nieuwe liberale partij van de van corruptieverdachte Jos van Rij. Blijkt uit een enquête van de dag, dagblad De Limburg 23% procent van de ondervraagden geeft aan op van reispartij te gaan zullen stemmen. VVD zou nog maar 8% procent van de stemmen krijgen. Grote verzekeraars zoals Achmea en de Goudse schenden bij het uitwisselen van verzuimgegevens structureel de privacy van hun werknemers. Dat meldt vanavond het TV televisieprogramma Zembla, artsenorganisatie. KNMG pleit voor een proefproces. Werkgevers die een verzuimverzekering hebben afgesloten om het inkomen te dekken van ziek personeel... worden door Achmea en de Goudse gesommeerd gevoelige medische informatie te leveren. Dan geeft de werkgever dat niet, dan wordt de uitkering geblokkeerd. Dat is chantage, vindt voorzitter Jacob Koonstam van het College bescherming. Ondanks de bezuinigingen moet Defensie geld steken in de marinierskazerne in Doorn. Dat stelt de militaire vakbond AFNP. Nu duidelijk is dat de aangekondigde verhuizing naar Vlissingen wordt uitgesteld. Het is te lezen op de site van RTV Utrecht. In Vlissingen wordt het te krap, want ook mariniers uit Rotterdam moeten daarheen vanwege bezuinigingen. Omdat de kazerne in Doorn wordt afgestoten, heeft Defensie er al jaren niet meer in geïnvesteerd. Hmm. Ja, nou, maar als de militairen uh, er nog zes jaar in moeten werken en slapen... dan moet het ministerie er snel voor zorgen dat de kazerne weer aan de normen gaat voldoen. Al dus de vakbondsvoorzitter. Ze noemt de huisvesting echt enorm slecht. Inwoners van Deventer hebben al weken s'nachts last van een man die... oeh roept, <lacht> meldt de stentor vanochtend. Vooral bewoners van de wijk Keizerslanden hebben last van de man. Op Twitter wordt al langere tijd gesproken over de zogenoemde... Oeh man. De politie kreeg meerdere klachten binnen over de man. Maar de overlast is nog niet opgelost. Er wordt samen met de gemeente naar een oplossing gezocht. Tja. En Fokke en Sukken maken de begroting voor de Joint Strike Fighters sluitend. Op foxuk.nl ziet u Fokke en Sukken strak in het pak. Uiteraard met elkaar in gesprek. Ja. Om de JSF te financieren komen er uh, 37 extra trajectcontroles op de A2. Al <lacht> oh, de dus, Sukken. Ja. Zo kan het ook.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 U rijdt de Volvo V40 al met 14% bijtelling. Ontdek de V40 op VolvoCars.nl.